Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Donald Trump wint ook in de swing state Pennsylvania, meldt AP. Hij kreeg daar 1% van de stemmen meer dan Hillary Clinton. Een aantal grote Amerikaanse nieuwszenders noemt het daarom nog too close to call. Trump is met een overwinning in Pennsylvania nog maar 6 kiesmannen verwijderd van de overwinning. Om president van de Verenigde Staten te worden zijn 270 kiesmannen nodig. Met Pennsylvania in zijn zak kan Trump de overwinning bijna niet meer ontgaan democratische kandidaat Clinton blijft voorlopig steken op 215 kiesmannen. De Republikeinen houden ook de macht in het congres. Zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden blijven ze in de meerderheid. Vooraf werd al gezegd dat het voor de Democraten lastig zou worden de verhoudingen te kantelen. De spannende verkiezingsnacht in de Verenigde Staten heeft ook een effect op de financiële markten wereldwijd. Munten dalen in waarde en beurzen leiden verlies. Zo noteert de Mexicaanse peso fors lager. Ook de beurs in Tokio reageert nerveus. De Nikkei staat inmiddels ruim 5% lager. En naar verwachting zullen ook de Europese beurzen en Wall Street in New York lager openen. De Belastingdienst heeft nieuwe informatie over Nederlanders met spaargeld in het buitenland. Volgens Trouw gaat het om ruim 4400 mensen die bankieren bij de Luxemburgse bank BCEE. Over de hoeveelheid geld en of dat zwart is wil de fiscus niet zeggen. De informatie komt van het ministerie van Financiën van de Duitse Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Koning Willem-Alexander heeft de laatste biografie over zijn grootmoeder Juliana niet gelezen... en weet ook niet of hij dat gaat doen, zei hij tijdens een staatsbezoek in Nieuw-Zeeland. Hij zei ook dat hij veel respect heeft voor zijn grote ouders. In de biografie van de Withuis gaat het onder meer over het slechte huwelijk van Juliana en Prins Bernard. Het weer, buien trekken over, in het oosten- en noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Het is rond het vriespunt en het kan plaatselijk glad zijn. Later vandaag in het noorden ook zon en droog en het wordt vandaag een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. D.F.M. verkeersupdate. Verkeers Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is het een vrij pittige ochtendspits. Er staan 45 files, goed voor 225 kilometer. De meeste vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 8 kilometer tussen Beest en Waardenburg door een ongeluk. Wel zijn de rijstroken ook alweer vrij. Op de A9 richting Almseveen zat 8 kilometer file... tussen Kroopend Kooimier en Beverwijk. Op de A12 Den Haag naar Utrecht... tussen knoopend Prins Klausplein en Blijswijk... 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een gestrande vrachtwagen geborgen. Er is één reis ook dicht. En verderop staat nog eens een keertje 8 kilometer file... tussen Harmelen en knoopend Lunetten. Op de rijbaan richting Den Haag op de A12... dan staat tussen Woerden en Bodegraven... 8 kilometer. Ook daar wordt een vrachtwagen geborgen. En er is één reis ook dicht. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knoopend reis weer... 12 kilometer door een ongeluk. Er zijn drie reis ook...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 Call That's so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 friend. The good boy Keep it this thorough Lenny any pain mm -hmm.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 Talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch up my side, I like to get any lane. I switch up my core, if I kill anything. <laughs> <laughs> Look what you done.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 The summer on you. The Summer on You 106.9 ZFM Als ik zwijg Wil ik zo veel zeggen Veel meer zeggen dan het lijf Dan ben ik